Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Kuipers van Zorg en Dijkgraaf van Onderwijs bezoeken vanmiddag het Erasmus MC in Rotterdam. Waar gisteren een docent werd doodgeschoten. Kuipers werkte zelf jarenlang in dat ziekenhuis. De doodgeschoten docent was ook huisarts. Onder meer van minister De Jonge, die is aangeslagen. Ongelooflijk. En mabele en meelevende vent. Het is onze huisarts sinds we op Katendrecht wonen. Een uh, ja, fantastische dokter, echt een topdokter die uh, ja, zeer betrokken was uh, bij ons. En, en uh, ja, we kwamen er heel graag. Het is een hele vertrouwenwekkende fijne huisarts. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam bezoekt vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst in Katendrecht. De omgekomen docent was daar huisarts. Behalve de man werden gisteren ook een vrouw en haar dochter doodgeschoten. Op het stadhuis en op het Erasmus MC hangt de vlag half stok en in het ziekenhuis zijn bloemen gelegd. Bedrijven die ongezond eten en drinken maken zouden meer belasting moeten betalen, vindt het ministerie van Volksgezondheid. Ze noemen Coca-Cola en McDonald's als voorbeelden. Ook fabrieken die giftige stoffen uitstoten zouden de portemonnee moeten trekken. Tegen het AD zeggen ze dat het maar een ideetje is en dat ze niet bezig zijn met een wet om dat te regelen. In Frankrijk trekken studentenorganisaties en unies aan de bel. Armoede onder studenten neemt flink toe. De situatie is zo erg dat er op steeds grotere schaal in Frankrijk... gratis voedselpakketten worden uitgedeeld aan studenten... Zie correspondent Frank Renaud. We staan in een straat in het oosten van Parijs. En de hele straat hier, van links tot rechts, zo ver als je kan kijken, staat vol met studenten. Er zijn er echt honderden. En ze staan hier in de rij omdat er voedselpakketten worden uitgedeeld. En op de drie studenten zegt al een maaltijd over te slaan omdat ze te weinig geld hebben. Het heeft te maken met de stijgende huren en inflatie. En dit varkentje bestaat volgend jaar 20 jaar. <middels> Peppa and her friends are playing at being quiet. It's not playing. It's very hard work. Oh, Peppa. Peppa Pig is jarig en dus wordt er een speciale jubileumaflevering gemaakt... met niemand minder dan Katy Perry. Ze gaat de stem doen van een nieuw personage, Miss Leopard. Volgens de makers is ze perfect, omdat haar dochtertje van drie... zelf ook fan is van de serie. En dan nog het weer voor vandaag. Veel wolken, af en toe wat buitjes, 18 tot 22 graden. Eind van de middag klaart het op en morgen zonnig. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers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 is toch beneden alle pijn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 Even wat goed nieuws erachteraan. Nou. Voor het eerst sinds 2012 meer witte neushoorns in Afrika en ook meer zwarte neushoorns. Ik denk dat de witte iets witter is dan die zwarte. Nou, volgens ja. mij was de zwarte toch helemaal uitgestorven. Nee, die witte was toch uitgestorven? Nee, Volgens mij die zwarte. Oh. Er was, er liepen ze achter dat mannetje aan en op een gegeven moment was het mannetje dood. Er was alleen nog één man over. Ja, dat, daar reed je geen nee. neushoorns mee. En ja, nou, zeggen ze wel. dat er weer ja. meer... Neus, meer... Oké. Het lijkt een beetje wat adem en eva verhaal. Ja. <laughs> ja, dat is ongelooflijk, hè. Ja, ja blijkbaar blijkt, we worden opgejaagd door... Uh, voor die horens of ja. zo. En dat, dat is het rare. Die, die horens hebben helemaal... die neushoorns hebben helemaal geen geneeskrachtig iets of wat ook. Ja, mensen denken dat, hè. Dus ja, ja. ja. ja. Wordt en je weet Met name in geneeskunde wordt het dus veel gebruikt. Ja. En je weet, onze hersenen zijn zo sterk. Als we dat denken, dan uh, klopt het ook, hè? Ja. Ja. Oh, er zijn er nu 23.300. Oké. Okay. Nou, in Afrika alleen al. En zijn dat de witte of de zwarte? Eh, uh, staat er ja. niet bij? Nee. Het, ik denk het totaal. Oké. Okay, cool. Ja. Nou, dat vind ik het Ja. En in Artes hebben we er ook nog twee, denk ik. Nou, dan komen we er op vreer 23.302. Ja, er ja. ook nog twee. Ja, Ja, ja Artes heeft er inderdaad. Ook. Ja? Wanneer is de laatste keer dat je daar was in Artes? Uh, even kijken, twee jaar geleden met mijn zoon. Oh. Mijn zoon is lid van Artes, dus... Uh, ja. Het was erg leuk, het was heel erg veranderd. Ja. Ja, ja, ja, ja. Oh, okay. en, en toevallig dat hij vertelde dat uh, het aquarium verbouwd werd. Oh, ja. Dus en aquarium, aquarium ken ik nog van heel vroeger. Ik, ik weet dat ja? het heel angstig altijd was in, dat, in die ruimte met dan dat glas kwam je binnen. Ja? En had je dat hele grote glas met al die ja, vissen ach. erachter. Ja. Kan je dat herinneren? Ja, ik vind het aquarium vind ik eigenlijk het mooiste van. Heel, uh, artist, ik vond ja, dat ja. zo eng. Ja. Ik, vond het, ja, ik vond het echt heel eng. Ik was al altijd bang dat dat glasstuk zou gaan. <laughs> en, als ik en op het moment dat ik binnenkwam. Hè, dat, ja, uh, natuurlijk. Ja. Ja. Niet een uurtje later of een uurtje nee, later. Nee, <laughs> nee Nee, nee, nee. Altijd precies op het moment dat ik binnenkom gebeuren dat soort dingen. Nou, oh, jij trekt het aan. Boink. Ja. ja. Boink, boink. ja dan wil je. Ja, ja. Nou, ander leuk nieuws is dat er een record aantal egels zijn waargenomen met de landelijke telling. Mm. Afgelopen weekend is een record aantal uh, uh, deelnemers, in het 5505, een record aantal egels geteld. Dat ah, is zo best prachtig, En ze hebben meer dan 6126 tellingen gedaan. Ja, mm. nou, je hoort vaak, met een zus die woont in uh, Haarlem, in de grens met Heemstelen. dan hebben ze ook gewoon een uh, egeltje ja. rondlopen. Ik had er ook in de maar ook een, uh, vaak een egeltje in de tuin. Oh. Ja. Ja. Ja, ik al geweest zijn. Och. Ja, op vier hoog krijg ik ze niet meer langs, nee. nee. Nee, ik heb ze op zes hoog heb ik ze ook nog niet gehad. Weet nee. je wie ik wel langs heb? Muizen. Muizen. <laughs> ja, ongelooflijk, hè? Ja. <laughs> Daar zat ik nou niet op te wachten. Nee. Nu. Nee. Nu. Nee. Dus. nee. Maar goed. Zal ik nog een plaatje draaien? Graag, ik heb een, ja. uh, een reggae-nummer van uh, Eddie Murphy, de acteur. Oh, ja. oh dat, is, dat is leuk, ja. ja. Red Light. En daarna wordt die gevolgd door een Thaise band, Job To Do. Ook met du-da-dum-du-da-do-da-do. Du, du, du. Dat Zal, kan natuurlijk niet, hè? Dan weten jullie dat ook meteen. Ja. <laughs> We beginnen met Eddie Murphy. No place to run, now here you come and come With a knock, knock, knock on your door began because this is the way that we flown higher and higher and higher we go through dedication supervision I believe I see I Marcus us got it my coming We can talk Nou, We hebben net een binnenkomend bericht gekregen dat er geen neushoorns in Arters zijn. Trouwens, volgens mij ook nooit geweest. Jawel, die is er wel geweest, zelfs ontsnapt. En uh, ze hebben wel een nijlpaard en die is 20 jaar geleden overleden. Ja. Die nijlpaarden kan ik me nog wel goed herinneren. Die lagen oh. daar ook ja, om dat hoekje ergens. Ja, waar je niet makkelijk bij kon komen. Maar zij konden ja. niet over de ring springen, nee. Nee. Maar in 1989, wat je zei, is de laatste neushoorn overleden in Arktis. En toen hebben ze toen ook besloten geen andere neushoorns te huisvesten. Hij werd ook best heel zielig, hoor, die neushoorn. Ja, maar eigenlijk al die stond dieren... Het stond in een dier, heel tot, klein vertrekje. Ja. Ja. ja, ja. Eigenlijk alles was toen best wel zielig Maar wat je zegt, in het uh, 12 april 1967 is er een neushoorn ontsnapt... In Artes ja. en dat zorgt dat voor een wel enorme wel, ja. paniek, ja, dat kan me je voor voorstellen. Ja, ja, het was echt geen graf, nee, het is geen 1 uh, april, nee, ja, loopt nee een... het was 12 april. <laughs> Max, je loopt ja. de neus door de tuin, ongelooflijk, ja, ja. dat is het maar gebeuren, He? Ja. Nou, was met de schuifdeur? was dat is die open laten staan ofzo? Ja, klopt ja. Hij zegt, we hadden een uh, oude situatie met een enorme schuifdeur met een pen erop. Herinnert dierverzorger Willem Meiling, zich nog was de dag van gisteren. En die pen zat er niet uh, in of op of wat ook. Of hij heeft hem afgewipt. Dat kan me niet voorstellen, maar ja. Nou, met, in ieder geval Met die horens ook. Ja, dat kan wel inderdaad, ja. Ja. Maar in ieder geval heeft die neushoorn die deur opengeschoven en is naar buiten gegaan. <lacht> ja, het is een soort bocuito. Een boquito, ja inderdaad, ja, ja. Een boquito, maar dan door de neushoorn. En uiteindelijk kwam hij dan bij de antilopenverblijf en daar kwam hij tot de stilstand. Dat hebben ze nog geprobeerd te verdoven, maar in die tijd waren die middelen nog niet zo goed. <lacht> hij werd gegoten met pure nicotine. Nou, dat kan maar niet Pure nicotine. Ja, ja. Ah, geen wonder dat het meest nee. is overleden. Ja, enige uur later, ja. Door de stress en de overdosis verdovingsmiddelen. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh godie. Hij is echt aan dood gegaan. Ja. geworden. Oh. Maar toen hebben ze toch nog een ander genomen, want pas in 89 zijn ze gestopt. Ja. Ja. ja. Ongelooflijk. Ja. Leuk hoor. Ja. Een ander goed nieuws is dat er ook het aantal Afrikaanse savanna-olifanten lijkt iets te zijn toegenomen. Het belangrijkste is dat het niet is afgenomen, maar eh, hoofdzakelijk heel stabiel is gebleven. Met zes jaar geleden, dus dat is heel positief nieuws. Ja. En in 2016 werden er 216.000 geteld. En nu ongeveer 227.000. Dus nou, dat is behoorlijk ja. veel. Ja. ja. Meer dan gedacht jaar. eigenlijk. Ja. Ja. Dus, uh, bijna 10.000 erbij. En je hebt een hoop verschillende, je hebt ook woestijn. Uh, Olifanten, die zijn een stuk kleiner ofzo. Ja, en bosolifanten, die zijn ook wat kleiner. Ja, oké. Okay. Ja. ja, je hebt heel veel verschillende soorten. En artusolifanten, die hebben ze wel, toch? De olifanten hebben ze denk ik nog wel. Ja, die hebben ze toch nog wel. Ja. Tuurlijk hebben ze die nog wel. En volgens mij hebben die ook een ander verblijf gekregen. Dan moeten we straks maar even van onze correspondent van Artes uh, ja. een antwoord op geven. <laughs> <Ja>. <laughs> Volgens mij hebben die een groter verblijf gekregen. En dat, dat, dat mocht ook wel. Ja. ja, maar ze zijn ook zo groot inderdaad. Ja, Ja. ja. ja eigenlijk is het allemaal zielig. Want het, zijn die pandaberen terug naar China? Wel nou, nee. Nee, oh. nee, die hebben we nog steeds te lenen hier. Oh, hè. Oh, ja. Ik had iets gelezen dat ze weer op... Op de trein zijn gezet of zo. Ja. O oh ja? Ja. Oh. Nou, dat zal wel, ik zal wel niet goed gelezen hebben. Nee, want volgens mij mochten we dat jongen houden. Oh, het jongen, oh, die oudjes zijn misschien terug. Ja, ik heb, ik heb geen idee. Uh... Ik zal even opzoeken, ja? Ik Ga eens even kijken wat er met de pandaatjes gebeurt. Dus Panda. dan heb ik nog een een Thaïs reggae nummer. Ja? Van, van Job To oh ja. uh, Do. Met Doe Da Dum, Doe Doe Doe. Oh. Achete my way. Do, do, do, do, tam do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, tam, do, do, do, do, do, I'm a do do the dun dun dun dun dun dun Do, ni su do do do the jam จะได้ลามาเจอคนดีฉันยังรออยู่ Right just wait กว่า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 Can dai Are you ready Do do do to stand Do do Do chair time Do do Do do do to stand Do Do do to Do do do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 Ik denk ja. dat ze in Jamaica toch betere uh, reggae-muziek maken, hè? Ja. Ja. ja vond ik vond dit ook wel een vrolijk nummertje. Ja. En misschien dat onze Thailand-correspondent kan zeggen waar het over gaat. Want onze artist correspondent oh ja. een en dezelfde persoon. Oh ja? Ja. Die die zegt van uh, uh, klopt, de olifanten hebben een nieuw verblijf, de olifantjes. Ja. En het uh, leuke is... dat de jongste olifantje... denk ik dat hij inmiddels drie jaar is. Maar die heet Sanook En dat betekent plezier in het Thaïs. Oh, het is Thaïs. Wat te gek. Vandaar. Ah. Ja, het is een, een, een, een Aziatische olifant. hè? Oh, Ze ja. hebben geen Afrikaanse olifanten. Nee? Die schijnen toch wel wat moeilijker te houden zijn. En die zijn een stuk groter dan de, de Aziatische. Hè. Oh, wat leuk. Ja. ja. ja. Dus... Uh, Vandaar? Nou, we hadden het ook over de panda's. We hadden het ook over de pandaatjes. Ja. Het goede nieuws is dat uh, wilde panda's daar niet langer meer op uitsterven. Dus, dus hè, dan er zijn er blijkbaar genoeg om het gewoon in stand te houden. Oké. Okay. En het uh, panda beertje, panda jong, hè, dat hier in Nederland is, dat moet, gaat eigenlijk uh, binnenkort, of is binnenkort alweer terug. Oké. Okay. Het is namelijk zo dat die twee ouderen, uh, die krijgen geen uh, nieuwe baby als er een ander uh, kind in de buurt is. En normaal ah, okay. vertrekken ze ook na twee jaar. Dan gaan ze weer op zelf hoor. Dus uh, vandaar. Hij moet eigenlijk weg. En dat zou vorig jaar al gebeuren. Maar toen ging het blijkbaar fout. Want uh, het is blijkbaar toch... Um, het heeft meer om het lijf... Om um, een panda naar China te sturen. Dan je zo zou denken. Dus dan gaan ze het... Uh, of ze hebben het al gedaan. Of ze gaan het nog doen. Maar, maar hij gaat dus binnenkort weer terug naar China. Oké. Okay. En wa waarom met uh, jong? Nou, ze willen... Uh, die twee ouderen, die, hadden ze, die hebben ze op bruikleen voor 15 jaar. Oh, die blijven, die, die, ja, die, blijven ja, die blijven vooral? Ja, die blijven nog 10 jaar. Ja, ja, ja. Het is pas vijf jaar geleden. Dus, uh, en hopelijk krijgen ze dan een nieuwe baby. Als die andere baby weg is. En die en dan, gaat ja. dan ook weer naar... Uh, ja, na twee jaar, want na twee jaar moeten ze weer weg en zo, ja. Jonge pandas in het wild verlaten hun ouders als ze rond de twee jaar oud zijn. Ja. Oké. Okay. Dus dat is op zich wel goed. Dus, nou... Ook weer iets om mee te nemen en over na te denken. Ja. Uh -huh. Nou, het is wat, hè. Ik heb uh, Doe Maar met uh, Ruma Saja. Oh, dat is ook een beetje gek, ja. ja. Ja. Het volgende liedje is voor alle mensen... die uit verre vreemde landen naar Nederland zijn gekomen... om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Zo ook mijn vader... Die uit Nederlands-Indië, Indonesië kwam. Met 300.000 anderen. Voor hen allen dit lied. Dit was doe maar. En heb uh, ze dat van onze buitenlands correspondent? Ja. <laughs> onze Thailand correspondent. Het liedje, dat, uh, dat, dat betekent, kijk niet naar mij. Oh. Uh, het is eigenlijk heel zielig, ondanks dat het vrolijk klinkt, gaat het over iemand waarvan alles is afgenomen en uh, die alles kwijtraakt. Maar, uh, maar uh, kijk niet naar mij, zegt hij dan. Doe, doe, doe, human, dan. Oké, okay, nee, nou, Dan Dat betekent het. Dus, uh, Bedankt voor deze toelichting. Ja, correspondenten. Uh, correspondent, uh, Thailand. Thailand correspondent. en Arthus, uh, <laughs> mijn dank voor uw inbreng. Ja, zeker. Ik ben, was dat gisteravond? Nee, woensdagavond. Woensdagavond. Ja, dat is alweer een... Uh, ben ik naar de uh, Cabaresta Vette geweest, ja. in Haarlem in de stad Schouwburg. En daar traden drie mensen op: um, Lotte Velvet en Toby Kooiman en een derde, en daar heb ik de naam niet van onthouden, waar <laughs> ik ook heel eerlijk gezegd bij in slaap ben gevallen en <laughs> ah, zo, ja. Ik, uh, maar ja, ik, ik het heb, uh... Laat ze maar horen. Ik, uh, ik begin met Toby Koyman. Dat is een, uh, een wiskundige, een beetje droog, uh, droogkloot. En, uh, die heeft... Uh, het leven is niet kort. Kort is een relatief begrip. En je hebt maar één leven, dus wat bedoel je überhaupt met het leven is kort? Het enige wat ik om voorzien, wat ze wat ze eventueel zou kunnen bedoelen met het leven is kort... is... Um,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 was een onderzoek geweest en de uitkomst van het onderzoek was dus niet zo heel opzienbaar. Het was namelijk dat de meeste ongelukken in en om het huis gebeuren. Dat was de, de, de uitkomst van het onderzoek. Maar, nou komt het, toen hebben die wetenschappers, hebben daar een conclusie aan verbonden, namelijk dat het kennelijk, in en om het huis, extra gevaarlijk is, dus dat je daar extra voorzichtig moet zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de reden dat de meeste ongelukken in en om het huis gebeuren. De reden is dat je daar vaak bent. Ja, nee, maar dan kan je net zo goed zeggen... nou, ik ben vrijgezel, maar ik wil vandaag seks... dus ik ga de hele dag op bed blijven liggen... want daar gebeurt het het vaakst. Hallo, lieve naalbezoekers. Mij is ook gevraagd om jullie toe te spreken met een uh, kerstboodschap... En om vooruit te blikken, alvast naar mijn avondhundelen voorstelling in maart hier in de naald. En jullie willen natuurlijk liever een kerstboodschap. Maar ik wil eigenlijk liever vooruit blikken naar mijn voorstelling. Want op dit moment is het nog een beetje. is het glas half vol of half leeg. Maar dan niet een glas, maar de kleine zaal van de naald. Dus ik moet ook eigenlijk niet zeggen hier in de naald, maar daar in de naald. Dus uh, laat ik het inpakken in de vorm van een complimenten-sandwich. Dus eerst doe ik kerstboodschap, dan zelfprofilering. En dan nog een keer kerstboodschap. Vrolijk kerstfeest allemaal. Ook alvast een fijn 2022. Ik wens jullie veel gezondheid en ook gezonde keuzes. En dan heb ik het vooral over keuzes die in belang zijn van de volksgezondheid. Ik weet dat ik nu mensen tegen mijn harnas jaag, maar daar ben ik niet zo bang voor. Want tegen de tijd dat ik hier weer ben, komen de mensen voor wie ik bang ben, het theater toch niet meer in. Dus gelukkig nieuwjaar. Want in dat nieuwe jaar speel ik dus in maart hier mijn avondvullende voorstelling... En ik ga ervan uit dat jullie je research goed hebben gedaan. Dus dat jullie het programma van de naald helemaal uit jullie hoofd kennen. En dat jullie dus ook weten dat ik hier sta met mijn voorstelling Best Of. En voordat ik hier iets over ga zeggen, wil ik jullie eerst even indelen in drie categorieën. En dan heb ik voor elke categorie heb ik een andere instructie. Categorie 1, dat zijn de mensen die al een kaartje hebben gekocht voor Best Of. Omdat ze dachten, oh Best Of... Dat is een of andere ervaren cabaretier die zijn allergrappigste dingen doet uit zijn shows, meervoudshows tot nu toe. Kwaliteit gegarandeerd. Die mensen moeten nu even hun vingers in de oren en la la la la la la la, totdat ik uh, mijn duim opsteek. Want het is dus mijn debuutvoorstelling. En categorie 2, dat zijn de mensen die dat wisten. En die mensen mogen luisteren, maar jullie kunnen ook iets voor jezelf gaan doen. Want uh, of je hebt al een kaartje, nou dan zie ik je maart, of je hebt nog geen kaartje. Maar dan ben je toch al kansloos. Dus, categorie 3, dat is mijn doelgroep. Nu, voor dit. Want categorie 3, dat zijn dus de mensen die uh, geen kaartje hebben gekocht. Juist omdat ze dachten, oh een best-of. Dat is dan een van de ervaren cabaretier die toch nog in de kleine zaal staat. Nee, dank je. Uh, kleine zaal, prima. Maar dan wel gewoon een beginnend cabaretier. Jullie moeten nu goed luisteren. Want nogmaals, het is dus mijn debuutvoorstelling. En... Ik weet dat dan Best Of een ongebruikelijk titel is, maar het is wel heel logisch. Dus ik wil het even uitleggen. Kijk, normaal gesproken is natuurlijk Best Of, dat is dan een of andere ervaren muzikant... die dan een album heeft met zijn beste nummers tot nu toe. Maar dat is best wel subjectief, het hangt heel vanaf aan wie het vraagt wat iemands beste nummers zijn. Het enige album wat ontegenzeggelijk een Best Of is, dat is het eerste album, want daar staan alle nummers op. Dus het zijn de enige nummers en dus per definitie de beste nummers. Dus alleen je eerste cabaretvoorstelling is echt een best-of. En dat ik die titel heb gekozen, dat is omdat er een heel groot voordeel aan zit. Want ik weet ook wel de titel van mijn tweede voorstelling, dat wordt namelijk best-of 2. En het voordeel is dat als je een wedstrijdje gaat doen, dan heb je meestal best-of 3. En dan ga je spelen totdat het 2-0 staat of 2-1. Maar je hebt ook wel eens een best-of 2 en dan wordt het uiteindelijk 2-0 of 1-1. Maar ja, bij 1-1 moet je een beslissingswedstrijd, dus dan wordt alsnog 2-1. Dus zowel bij een best-of-2 als bij een best-of-3 wordt het uiteindelijk 2-0 of 2-1. Dus een best-of-2 en een best-of-3 zijn conceptueel precies hetzelfde. En daar zit het voordeel, want wat je als hoort is dat cabaretiers dan na hun tweede voorstelling dat ze dan geen inspiratie meer hebben voor nieuwe verhalen. Als mij het dan overkomt, maakt het helemaal niet uit. Dan noem ik gewoon de derde voorstelling Best of 3. Dan doe ik daarin exact hetzelfde als in Best of 2. Dat mensen achteraf komen klagen, ik ken alles al. Dan kan ik zeggen, ja dat had je kunnen zien aan de titel. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Vrolijk kerstfeest allemaal. Ook alvast een fijn 2022. Uh, veel gezondheid gewenst en ook gezonde keuzes. Dan heb ik het vooral over keuzes die in het belang zijn van de volksgezondheid. Ik weet dat ik nu mensen tegen mijn harnas jaag. Maar daar ben ik niet zo bang voor, want tegen de tijd dat ik hier ben, komen de mensen voor wie ik bang ben het theater toch niet meer in. Gelukkig nieuwjaar! Ja. Want ik heb zo hard gewerkt. Ik heb recht op herfstvakantie. Ik heb recht op zonzeestrand. Veertien dagen, 30 graden. Dat heb je nou eenmaal niet in Nederland. Nee! Ik heb recht op nieuwe kleren. Ik heb recht op de natuur. Ik heb recht op vroegboekkorting. Want mijn leven is al veel te duur. Ik heb het recht om chic te trouwen. Ik heb het recht om zelf te kiezen, ondanks de dringende adviezen van de overheid. Ik doe de dingen die goed voor me zijn, die goed voelen fijn, daar heb jij niks mee te maken. Je hebt er toch geen last van, of wel? Oh, je hebt er wel last van. <laughs> ik heb recht op een relatie, ik heb recht op schoolverzuim. Ik heb recht op eerste keuze Tussen kokos, soja en verschuim Ik heb het recht op alle aandacht Ik heb recht op anoniem Ik heb het recht om alles op het internet te flikkeren Wat zich op dat moment maar in mijn brein ontkiemt Ik doe dit zijn, ik heb recht op vogelvrij en in de openbare ruimte is toch zeker ook een deel van mij Net als van de lucht en van het water, ik heb recht op onderscheid En op de maan en mars en venus heb ik mijn bedje al gespreid voor als het nodig is hè? En ik heb een sterke wil en ik heb daadkracht, dus ik verdien alleen maar kwaliteit Het past mij als een jas, die VOC mentaliteit Waarom krijg ik daar geen complimenten over? Ik heb het recht op complimenten. Ik heb het recht om vriendelijk gevonden te worden. Om aardig gevonden te worden. Ik heb het recht op vrienden. ...met muziek bezig... ...en ik had, heb daar nog een stukje van bij me... ...maar ik denk dat het wat te laat wordt. Dus ja, wel genoeg geweest. Hè? Alweer mooi iets met camera. Ja, daarom. Ons maar dan. die Tobias vond erg goed. Dus, ja, die wiskundige. Uh... Ja. <laughs> nou, mooi. Nou weer een beetje... Uh, u nog meer reggae? Ja, ja, we hebben nog meer reggae. Tuurlijk we hebben reggae. we nog reggae. Of moet je even... Uh, agenda doen. Doe is de agenda. Nou, ik denk dat het leukste dit weekend is toch wel uh, het Haarlem Viniel Festival. Ja. Dan word je op allerlei manieren toch in contact gebracht met de uh, ja, uh, medium vinyl, de, de plaat eigenlijk, hè? Ja, ja en die gaat er ook naartoe. Ja? Oké. Okay. Ja. ja, ik zat er ook aan te denken om dat zondag even te gaan doen. Ja. Of zaterdag, ja. Want je, je kan veel er dus ook gratis dingen te doen... Ja, er is heel veel in de film geloof ik In doen, de film, dat is gratis inderdaad. Ja. Dat is leuk, ja. ja. Dus eigenlijk wil ik niet alles opgenomen... maar gewoon verwijzen naar uh, de website. Dat is haarlemvinielfestival.com En daar gewoon, daar staat echt alles op. En dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Dus het haarlemfestival.com ja. Iedereen kijken en leuk. Uh, ja, de film is natuurlijk... die gaat er helemaal voornamelijk over. Uh, Stadsgouwburg... Op zaterdag is daar uh, Veldheren Live. Peter van Oem en Marte de Kruif. Dat zijn twee uh, hoge militairen. Ja. En die gaan wat vertellen over ja, hoe het in elkaar zit. Hè? En dat soort zaken. Ja. Op 2 uh, oktober, maandag 2 oktober, komen de comedy train naar de stad Schouwburg. Net zoiets als de cabaretten vetten. Ja, hè? Dat zijn opkomende cabaretiers. Die, uh, of al okay. gevorderde die try-outs doen. Oh ah, ja. En dinsdag 3 oktober komt Fred Delfgauw. Die ken je niet, hè? Nee. nee. En, uh, oh, en dan... Uh, er komt ook een nummer, dat dus twee... Uh, oh ja, Fred Delfgauw is om twee uur s'middags op dinsdag. Ja. Dat is apart. En s'avonds om half negen... er komt een dubbeldans. Vijf avonden dans. Dus, uh, en uh, Paul de Leem, die komt 7 en 8 oktober. ja. 60, we zien wel, zou die pas 60 zijn? Ziet hij ja, er nog goed is. uit? Ja. Ja. En uh, wat is er in Zandvoort? Kijken of daar nog wat te doen is. Even minuten. ja. Dus de meesten met met hazes, hè? Ja, 68, september. 24 september. Nou, maar staat er niet eens bij? Nee, er is nog niet allemaal ja. bij. Dat was bij uh, de dingers inderdaad, hè? Uh, want wanneer is dat eigenlijk? Ik weet het niet. Uh, uh, zaterdag. Poep, poep, poep, poep, poep, poep, poep. Het is een zaterdagavond. Zondag. Nee. Dinsdag? Nee. O, oh, zondag is het, André Haas, het meest Ja, Is dus aanstaande zondag om twee uur begint dat. Nee, vier uur begint dat. Oké. Okay. Dus, uh, nou, dat is... Maar het dus, staat dinsdag, 26 september Ja, toen is het er op uh, de site gezet. Oh, toen is dat. Denk ik, hoor. Rooi kennende. Ja, jammer dat Rooi er niet is, maar anders had hij het kunnen toelichten. Dus uh, er is weer genoeg te doen voor ieder uh, in het weekend en de week erop. Dus uh, wij zijn er volgende week weer. We gaan We nog geen weg. afscheid nemen, toch? Even, bijna ja. nog tien minuten. We hebben nog uh, tien minuten en ik heb nog een uh, culture met why am I a Resta man. Oké, okay. nou, laat maar horen. Question to me horen. Yeah. why am I a Rastaman? Many people see and many people ask, why am I a Rastaman? man? Many people see and many people ask, why am I a Rastaman? man? But it is because of the Babylon and the situation. It's because of the Babylon and the situation. When I was a boy about eight years old, there was a certain Rasta man And he loved all the children And he treated us like a man Even the little children that no one cares for we call up everyone And he gave us fruit and treated everyone with a special love Many people see I many people ask I Why am I a Rasta man? But it's outside the love to give to everyone Many people say I'm, many people ask I, why am I a Rasta man? There is no better way to express my love to each and everyone One Saturday morning, a special thing happened to this man Here comes Mr. Babylon To take away the raster man So they root up him herb and then eat off him fruit And throw it in a van And straight after that for three long years I never see the Rasta man They took him to general penitentiary And then send him back as a valid man But God could not change him His mind was not in prison Was only his body man many people see eye Many people ask I, Why am I a Rasta man? No matter what the battle be, I still am joy in my hand. Many people say I, many people ask I, why am I a Rastaman? How sweet the name of George sound to every righteous Rastaman. And the same old Rastaman told me pound shillings and pins would come out of circulation, and we would use that shoot bird man. And I have seen seven years after that, it was no use, man. Donkey, horses, and cows keep on trotting up and here, pinning, man. Hey, everyone, I see I, everyone has time. Why am I a rasta, man? I'm here to prove and to testify about prophecy. Everyone, I see I, everyone has time. Why am I a rasta, man? Why am I a raster, man? I bow the bow up and now's right and I can't do no otherwise, man. Good. Hey, be want to see how you we want to Why am I a Rasta man? I love my brothers and my sisters and I cannot give up at all, man. Brother, push, brother, turn, brother, stand, man I used to hear them beat the drum and sing. Well, in the forest land, eh? We want you, we want Rasta. Why am I a Rasta, man? I love the beat of the Naya Biggie that calls creation. Everyone want you, everyone want Rasta. Why am I a Rasta? The truth is that a is not the scene, you put a smile like a pill ...om afscheid te nemen van u. Ja, het was weer gezellig. En we uh, wensen Pim heel veel plezier met zijn cruise. Ja, ik ben er twee weken niet. Dan ga ik cruisen op de Middellandse Zee. Dus uh, ik zal aan jullie denken. Maar dat is ook alles. En, wat en ga je, welke plaatsen ga je aandoen? Ik begin in Valencia. Dan ga ik naar boven. En dan ergens in Frankrijk. En dan uh, naar Rome. En dan weer terug naar Valencia. Oh, Oké. Okay. Oh. Ook in Barcelona. Dus ik ga eens een keer naar die kerk kijken die bijna af is. Ja. Die, nooit die hebben we nog nooit ze gezien. We zijn vol, volgens mij al vanaf mijn jeugd mee bezig. Ja inderdaad maar Hij is bijna af zeggen ze. Ik kan het nu nog nee, ik zien. Ik ga ja. pas als hij af is. Oh. <laughs> hey, bedankt iedereen. En... Iedereen bedankt. En we sluiten met, uh, met Always Look on the Bright Side uh, ja, af. En bedankt. we hopen dat uh, dat blijft doen. Ha, tuurlijk. En dat het Rekenbaar. schip blijft varen. Het schip blijft varen ja hoor. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.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 When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. They always look on the bright side of life. Come on! Tot zover het ritme always van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.5.